8 uur. Het NOS-journaal. Joris Tubenitsky. Doden bij demonstraties Egypte. AIVD luisterde ambassadeur Iran af. En zwarte minister Italië met bananen bekogeld. Bij massale betogingen in Egypte zijn gisteren en vannacht zeker 17 doden gevallen. In Alexandrië kwamen zeven mensen om het leven en in Cairo vielen 10 doden. In grote steden raakten aanhangers van het leger en de interimregering in gevecht met betogers die de afgezette president Mossi steunen. De Egyptische minister van Binnenlandse Zaken zei vannacht dat kampen met pro morsi demonstranten in Cairo snel en op legale wijze zullen worden ontruimd. De Iraanse ambassadeur in Nederland is maandenlang afgeluisterd door de AIVD. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van betrokkenen in onder meer de inlichtingenwereld. De operatie begon eind 2010 om informatie te verzamelen over Nederlanders in Iran, zoals Zara Bagrami. Ze zat gevangen in het land en werd in januari 2011 ter dood gebracht. Volgens het NRC Handelsblad blijkt uit de informatie van de AIVD dat de ambassadeur van Iran slecht op de hoogte was van die plannen. Het gebeurt niet vaak dat ambassadeurs worden afgeluisterd, omdat het de diplomatieke relatie tussen landen kan schaden. President Obama wil twee gevangenen uit Guantanamo Bay overbrengen naar hun geboorteland Algerije. Het is voor het eerst in bijna een jaar dat gevangenen de Amerikaanse militaire basis op Cuba kunnen verlaten. Wie het zijn is niet bekendgemaakt. Ook wil het Pentagon niet zeggen welke afspraken er zijn gemaakt met Algerije. Obama wil Guantanamo al jaren sluiten, maar eerdere pogingen mislukten doordat het congres dwars lag. Er zitten nog ruim 160 terreurverdachten vast in Guantanamo Bay. Opnieuw is de zwarte Italiaanse minister Kienge het slachtoffer geworden van racisme. Tijdens een bezoek aan de stad Tervia in het oosten van Italië... werd ze met bananen bekogeld. Het is niet bekend door wie. Minister Kienge komt oorspronkelijk uit Congo. Ze werd in mei minister van Integratie en is de eerste zwarte minister in Italië. Sinds haar beëdiging hebben meerdere politici racistische opmerkingen gemaakt over de minister. De afgelopen tien jaar heeft één op de 8 openluchtzwembaden zijn deur moeten sluiten. Het aantal daalde naar 220. Dat is een afname van 34 zwembaden. Dat blijkt uit cijfers van een sportonderzoeksinstituut. 30 openluchtbaden werden vorig jaar met sluiting bedreigd. Gemeenten vinden de kosten vaak te hoog. Ook moesten er veel dicht vanwege gemeentelijke fusies... omdat er in nieuwe gemeentes anders meerdere zwembaden zouden zijn. Steeds vaker worden openluchtbaden draaiende gehouden... door zwemverenigingen of andere vrijwilligers. In Noord-Korea is de 60-jarige wapenstilstand met Zuid-Korea gevierd. Op 27 juli 1953 besloten de landen om de wapens neer te leggen... en sindsdien vieren de Noord-Koreanen elk jaar... wat zij noemen de Dag van de Overwinning. In de hoofdstad Pyongyang marcheerden duizenden militairen... onder toeziend oog van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... Noord- en Zuid-Korea hebben nooit een vredesverdrag getekend... en zijn daardoor officieel nog steeds in oorlog. Het mag niet bekend worden hoe de beveiligingscode... van dure auto's kan worden gekraakt. Een Britse en twee Nederlandse wetenschappers wilden erover publiceren... maar een Britse rechter heeft het verboden. De zaak was aangespannen door Volkswagen... het moederbedrijf van onder meer Audi en Bentley. De beveiliging van die auto's is onder meer geregeld... met een geheime code voor de sleutel...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 Bert van Sloten. Goedemorgen, het is zaterdag 27 juli. We maken de balans op van een week rondtrekken over de Waddeneilanden. We bellen zo met onze verslaggever Louis Dekker. Ooit was er een tour voor vrouwen. Tourdirecteur Prudom wil hem niet terug, maar Janne Vos wel. Wij zien zeker wel mogelijkheden voor een vrouwentour tegelijk met de mannen. Tegen half negen horen we wat Marijn de Vrieste van vindt. Maar eerst Tunesië. Het blijft namelijk onrustig in Tunesië. Woensdag werd een belangrijke linkse oppositieleider vermoord. En gisteren gingen in verschillende steden duizenden mensen de straat op om te demonstreren. Ook zijn vluchten van en naar het land geschrapt vanwege stakingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Tunesië daarom opgeroepen... om zich te registreren bij de Nederlandse ambassade. Masjabaak Baak is tijdelijk zaakgelastigde op de Nederlandse ambassade in Tunesië. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom die oproep? Uh, die oproep is belangrijk, zodat wij als Nederlandse overheid weten welke Nederlanders zich in Tunesië bevinden. Zodat indien wij de mensen op de hoogte houden van de situatie, wij hen kunnen bereiken. Dus op het, dus het moment... Standaard... Ja, dus... Is het een standaardprocedure? Sorry, ik onderbrak u even. Uh, ja, geen probleem. Het is een standaardprocedure die we vaker gebruiken en het is gewoon heel nuttig. We hebben nu de mensen twee keer een bericht gestuurd hoe het hier gaat. We hebben de website geactualiseerd. En mochten mensen in nood komen, wat nu absoluut nog niet het geval is, dan kunnen we hen bereiken. Goed, het is vooral voor het geval dat. Voor het geval dat, absoluut. Ja, ja. Er is nog geen negatief reisadvies afgegeven uh, naar het land. Kan dat ook nog gebeuren? Uh, dat is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Als we nu kijken, ik was vanochtend nog in een toeristengebied gisteravond ook een polshoogte te nemen. Daar loopt het normaal. Gisteren was er een algemene staking maar van sommige uh, luchthavens zoals Enfida, Dat is in de buurt van een grote toeristenplaats Hammamet en Djerba werd gewoon gevlogen. En vanochtend om vijf uur vertrokken ook de eerste reizigers naar de luchthaven in Tunis om gewoon vandaag weer weg te vliegen. En deels ook aan te komen. Yeah. Maar merk je er dus eigenlijk niet zo heel erg veel van als je in die toeristengebieden zit? Nee, en daarom ook de oproep van Nederland: hè, dat staat ook in het reisadvies waar de link uh, staat om uh, zich te laten registreren. Vermijd vooral de demonstraties. Die zijn in vele steden gaande, of nu even niet. Vanochtend was het rustig op de avenue Bourguiba. Maar later vandaag vanwege de begrafenis zal het onrustiger worden, ook in andere steden. die het geweld is niet gericht tegen buitenlanders. Maar is men daar in de buurt, dan kan het wel toch uh, ja, nadelig zijn. Hoeveel ja, Nederlanders zijn er eigenlijk in Tunesië? Er zijn 570 Nederlanders permanent woonachtig in Tunesië. Die hebben hun basis hier. In 2012 waren er 61.000 toeristen per jaar. En op het moment zijn er enkele duizenden toeristen. Ja, wat voor de helderheid. Die toeristen moeten ook eventjes laten weten dat ze het er zijn. Het gaat vooral om die toeristen. Wij weten welke 570 mensen hier permanent zitten. Maar het zijn vooral de toeristen die nu de komende weken, maanden hier eventjes komen. Mocht er dan iets zijn, dan weten wij de mensen te vinden. Ja, En hebben mensen, want u heeft gisteren in de loop van de dag die op... Gedaan. Hebben mensen tot op heden al gebruik gemaakt uh, daarvan? Absoluut. We hebben nu ongeveer 150 tot 200 aanmeldingen, dus dat is heel goed. Want dan weten we de mensen ook gericht te vinden en zij weten ons te vinden. Zij kunnen dan op die manier ook actualisatie van reisadvies en dergelijke ontvangen. Ja, en voor iedereen die naar Tunesië gaat, welke website moeten ze dan hebben? Ja, dat is de website van het ministerie van Buitenlandse oh, Zaken. Goh. Dat is, uh, ja, en uh, ook zeg maar wat belangrijk is, onze website. dat is www.ambassadepibatunus.com. Het is een hele mond vol, maar we weten Het hem te een vinden. Het is een hele mond vol, met Google werkt ambassade, <laughs> Nederlandse ambassade Heb je Tunus hem zo? vaak ook. Ja. Mevrouw Baak, ik dank u wel voor de informatie. Goedemorgen. Oké, okay, bedankt. Fijne dag. Dag. Ja, we gaan de balans opmaken van een week toeren over de Wadden. Louis Dekker, die hopte de TV-tassen, dat is dat eens als bruggetje, die hopte die af van Tessel naar Schiermonnikoog. Om te kijken hoe de eilanden zich door de crisis heen slaan. Hij is gefinished op het eiland dat altijd zo snel kan tellen bij de stemmen bij de verkiezingen Schier. Hij is nu aan de lijn. Goedemorgen, Louis. Louis, we maken de balans op. Uh, nou ja, dan gewoon maar de vraag: hoe gaat het met de eilanden? De wadden, dat zijn toch hele andere economieën dan de economie op het vasteland hoor. Het, uh, het is overduidelijk dat de mensen hier heel anders in elkaar steken. Die zien uh, vooral het glas half vol. En je kunt zeggen, uh, eigenlijk op ieder eiland dat ik heb gemerkt dat mensen steeds zeggen: Ja, die crisis zit op het vasteland en we krijgen er een heel klein beetje van mee. Maar niet veel hoor. En op de meeste eilanden is het uh, aantal bezoekers ook gewoon gestegen de afgelopen jaren. Ameland vorig jaar zelfs een all-time high. Dus zo slecht gaat het niet. Ik heb veel reportages van jou gehoord deze week, Louis. Die gingen over familiebedrijven. Het lijkt wel alsof er alleen maar families uh, wonen op, uh, op de eilanden. En dat is natuurlijk ook zo. En het is enorm ons kent ons. Veel sociale controle, veel familiebanden. En uh, iedereen kent elkaar, iedereen heeft ook meestal vijf banen... want je hebt natuurlijk een baan voor in de zomer... en een baan voor in de herfst en een baan voor in de winter. En dan nog een stuk of wat nevenfuncties erbij. Dus alles is hier met elkaar verbonden. En dat kun je ook merken als het dan even niet goed gaat. Natuurlijk zijn er ook sectoren waar het op dit moment zwaar is. De bouw bijvoorbeeld wordt echt genoemd op de wadden... als een, uh, als een sector die, die echt stagneert. kun je ook meteen op een gemeentehuis merken... aan de aangevraagde vergunningen. Maar je merkt dat mensen elkaar er doorheen slepen... en dat het op de eilanden ook heel makkelijk is... om een een bedrijf te starten. Er wordt ook makkelijk gedaan over bestemmingswijzigingen. Als je een café wil starten en die bestemming deugt nog niet helemaal. Dat wordt meestal heel snel geregeld. Dus het zijn korte lijntjes en dat helpt. Op het vasteland is uh, baan kwijt, baan kwijt. Maar op de Wadden blijkt dus uh, als je je ene baan kwijt bent... dat je de volgende baan weer in kan gaan beginnen. Dat is inderdaad vaak zo. Mensen uh, doen meerdere dingen tegelijk. Dus als één ding dan niet lekker loopt... het is een soort waterbedfunctie. Dan, dan compenseer je dat door het ander... Er zit wel een kanttekening aan, hoor. Ik was deze week halverwege de week op Terschelling. Daar speelt ontzettend veel met een botenoorlog. Er is een prijzenoorlog, een gevecht. En je kunt voor een paar euro kun je op en neer. En dat is hartstikke leuk voor de toerist. Dat is ook heel leuk voor de middenstanders in de haven. Dagjes mensen die komen wel en die geven ook nog wel geld uit. Maar het minder leuk is het voor de mensen die hun baan verliezen. rederij Doeksen heeft deze week net besloten een paar mensen te ontslaan. En dan denken wij op het vasteland, ach, een paar... Maar als je op het eiland een paar mensen ontslaat... ja, er wonen niet zoveel mensen. Dus dat merk je meteen, dat, dat hakt er echt in, hoor. De toeristen, uh, je had het er al eventjes over. Nou, dat is eigenlijk, de wadde-economie is bijna synoniem voor uh, toeristen. Komen die ook uh, dit jaar nog? De enige min die ik heb gezien was Texel. Eigenlijk het eiland waarvan veel mensen zeggen... ja, als je vijf waddeneilanden eilanden hebt, is Tessel nog het minste het eiland. Dat kleeft eigenlijk tegen Den Helder aan. Die andere waddeneilanden eilanden hebben een plus... En dan zou je zeggen, dat is mooi, dat is ook wel verrassend in een tijd dat het economisch tegen zit. Maar er is wel iets aan de hand. Het is overduidelijk zo dat mensen wel komen, maar ongelooflijk bezuinigen op alles wat ze op het eiland doen. Minder trips, minder viergangenmenu's, wat vaker biertjes kopen in de supermarkt en niet op het terras waar het allemaal veel duurder is. Dus op het eerste gezicht denk je, ze hebben er helemaal geen last van. Op het tweede gezicht denk je, ja, het schijnt bedriegt. Goed, de Wadden drijven dus inderdaad op de toeristen, de Nederlandse toeristen. Uh, ik neem niet aan dat er veel toeristen uit Griekenland of Spanje zullen komen... maar uh, veel Duitsers bezochten wel altijd uh, de Waddeneilanden. Uh, heb je veel Duits gesproken? <laughs> Jawohl. Ja, daar was ik al bang voor. Je herkent ze meestal al aan de helm op de fiets. Hè? En dat zijn er heel erg veel. En dat is natuurlijk wel grappig. De Nederlandse economie is hartstikke afhankelijk van de Duitse economie. En dat merk je hier ook op de Wadden. Waar wel geklaagd wordt over de zuinigheid van de Nederlandse toerist dit jaar. Die echt het mes zet in de uitgaven. De Duitsers hebben daar helemaal geen last van. Die doen net alsof er niks aan de hand is. De Duitsers spenderen er nog lustig afloos. Is dat Duits, Bert? <laughs> nou, is dat Duits? Ik geloof het wel. Is klaarbosbol, nee, zal ik dan maar zeggen. Oké, okay, Louis, sloes met het gesprek. Dankjewel. De Wadden was dat. De Wadden door de crisis. De Tour van Louis Dekker. Hij sprak tot ons vanaf schier monnikoog. Half ieder Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Militaire rechter kan nu ieder moment uitspraak doen... over soldaat eerste klas Bradley Manning. Hij wordt onder andere beschuldigd van hulp aan de vijand... omdat deze inlichtinganalist 700.000 documenten doorspeelde... aan de klokkenluiders-site Wikileaks. Correspondent Wessel de Jong luistert in Washington naar demonstranten... die aandringen op een milde straf. Hey, listen. What the brother and sister just said... about an individual can make a difference. Think about Bradley Manning. De man hier grijpt de megafoon en op zijn buik heeft hij een groot bord. President Obama, geef Bradley Manning, geef hem gratie. Most and under the collateral murder video het argument van deze man is, het was gewoon een simpele soldaat. En hij kon niet meer tegen het moorden in Afghanistan en Irak. Daarom heeft hij gedaan wat hij deed. And I'm here specifically because I'm a US citizen and when I was in school, I was taught that we have freedoms. Ik heb geleerd op school dat we allerlei vrijheden hebben: persvrijheid, vrijheid om bij elkaar te komen. What Bradley Manning provided was very important to the press. And that if he is found guilty of aiding the enemy, that means to many of us that the enemy is actually the public. Als hij nu schuldig wordt bevonden aan het helpen van de vijand. Dan zegt de krijgsraad in feite het publiek wij wij gewone Amerikanen wij zijn de vijand. And that the media I think will be very afraid. And I think it's a real travesty if he is found guilty of aiding the enemy. En uh, u heeft ook nog een bord vast. Aan de ene kant staat uh, free Bradley Manning and on this side it says General Buchanan time for clemency. En aan de andere kant staat General Buchanan yes you can. En generaal Buchanan is een, een hele hoge militair... en die houdt toezicht op dit hele proces. En die is in staat om de straf van Manning te verminderen straks... als het uh, oordeel is geweest. Daarom staan we hier in het zuiden van Washington voor deze kazerne... want hier zit die generaal, majoor-generaal Buchanan. Yeah. Yeah. Ze maken veel lawaai, maar het demonstreert hier toch een relatief klein groepje mensen meer dan 100 150 zullen er niet zijn denk ik. Wat, wat verwacht u van het oordeel van de rechter dat er nu zit aan te komen? If it's not a kangaroo court, if it's a real court, I can't even imagine a judge finding him guilty of those uh more serious charges that would impose uh a life plus 100 some years on him. Als het een serieuze rechtbank is, dan verwacht ik dat hij een, een jaar of twintig gevangenisstraf krijgt. Maar als dit een onzinrechtbank is, als dit een kangaroo court is zoals deze dame het noemt... dan wordt hij dus schuldig bevonden aan landverraad, aan het helpen van de vijand. En dan krijgt hij een gigantische straf van wellicht honderd jaar en meer. ze veel dingen in de I thought they were hearsay and a lot of extraneous matter. Alles steeds wat de aanklagers vroegen, die kregen bijna wel altijd gelijk. Dat doet me toch wel een beetje twijfelen. But overal, I got the feeling from her that she was going to be. try to be fair. I don't know though. En de minute gaat lopen en ze scanderen. Truth is not a war crime. Waarheid is geen oorlogsmisdaad. Bijdrage was dat van Wessel de Jong. In Mali zijn morgen presidentsverkiezingen. Dat is wel snel als je bedenkt dat vorig jaar... islamitische extremisten in het noorden van het land de macht overnamen... en begin dit jaar een Franse invasie volgde om dit weer ongedaan te maken. Wat kunnen we van de verkiezingen verwachten? gaan we vragen aan Gerbert van der A, Historicus en kenner van Mali was er ook onlangs nog. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wie maakt eigenlijk uh, kans om deze verkiezingen te winnen? Nou, er is, er is één grote uh, favoriet en uh, dat is uh, Ibrahim uh, Boubacar Keita. Uh, IBK wordt die genoemd uh, door de Malinese. Dat is daar een beetje uh, normaal. De vorige president uh, heette ATT en die, die daarvoor AOK. Uh, maar IBK, uh, ja, die, die, die, dat is een voormalige president. Premier heeft ook al ooit uh, eerder meegedaan aan uh, presidentsverkiezingen. En uh, ja, hij is wel de, de, de, de favoriet. Samen met, uh, met Soumaïla Cissé en uh, Draman Dembele. Goed, dat zijn de namen waar we <laughs> misschien maar nog iets... Letten. Wat, precies, ja. Daar moeten we een beetje op letten. Maar wat ik in het begin zei, hè, is het niet ontzettend snel... na al die gebeurtenissen, om nu al verkiezingen te houden? Want we zien in andere landen dat als je te snel verkiezingen houdt... dat het ook weer problemen geeft. Ja, ja, dat is, van verschillende kanten is daar wel, uh, ja, met, met vragen, zijn daar vragen over gesteld. Uh, het is ook vooral heel vreemd dat het precies in de Ramadan uh, plaatsvindt. Um, dan, ja, dan liggen de, de Malinese overdag het liefst uh, op bed of in de schaduw on, onder een boom. En hebben ook niet zoveel energie om naar een stemlokaal uh, te gaan. Maar inderdaad, het zijn eigenlijk vooral de, de donoren, dus de, de hulporganisaties, uh, de westerse landen... die heel erg hebben aangedrongen op uh, snelle verkiezingen. Zodat uh, ja, de democratie hersteld kan worden en ook de ontwikkelingshulp uh, weer op gang uh, kan komen. Wordt dat een beetje aan elkaar gekoppeld, ontwikkelingshulp en verkiezingen? Ja, ja dat, uh, bedoel, een militaire staatsgreep is voor de meeste donoren uh, aanleiding om uh, hulp uh, te staken. Bedoel, dat zie je ook in Egypte, daar is het nu de discussie over. En dat is in Mali in uh, uh, april uh, vorig jaar... Uh, ook gebeurt na de militaire staatsgreep. Ja, en de donoren hopen dat met uh, hulp, en uh, dus gekoppeld aan die verkiezingen... dat uh, de steun voor islamitische extremisten achterwege zal blijven. Ja, dat, dat, dat daardoor weer, weer een, een stabiele, stabiele bestuur wordt, uh, wordt uh, gecreëerd. En inderdaad, uh, de, de, de extremisten dan uh, minder po populair worden. we horen eigenlijk betrekkelijk weinig. ja, we horen af en toe Bert Koenders, omdat dat een Nederlander is. Uh, horen we op de Nederlandse radio dan af en toe. maar verder horen we niet zo heel erg veel van Mali. betekent het dat het rustig is, ook in het noorden? ja, ik, ik vond het uh, toen ik, ik ben in april voor het laatst geweest en toen, toen was het uh, noorden net een paar maanden bevrijd. dus toen ben ik ben ik daar uh, ook weer voor het eerst heen gegaan naar Timbuktu. Um, en toen waren er net een paar zelfmoordaanslagen gepleegd. Dus op het moment dat ik Timboek toe binnen wilde... moest ik uit mijn auto stappen en moest ik mijn uh, overhemd omhoog doen... en moest ik in een blote buik moest ik naar een uh, zwaar gewapende militair lopen... om te laten zien dat ik geen bomgordel uh, droeg. Um, uh, en ja, een stukje verderop lag toen ook het wrak van een, van een auto... die uh, was ontploft door zo'n zelfmoordactie... Uh, Um, maar de afgelopen maanden heb ik eigenlijk geen uh, nieuwe verhalen gehoord van zelfmoordaanslagen. Uh, dus um, iedereen is wel bang voor aanslagen. Ook zeker morgen op de dag van de verkiezingen. Dat, dat Al-Qaeda, ja, die, die hangen nog rond, overal in Mali, uh, in de woestijn vooral. Maar die, die kunnen dan hit-and-run acties uh, uh -huh. uh, plegen. Maar ja, er is wel angst voor nieuwe aanslagen. Maar de afgelopen maanden is het, is het rustig geweest. En dat leger, we hoorden van de week ook een reportage van Koert uh, Lindeijen... dat wordt getraind, weer opgeleid, uh, nu ook door de Europese Unie. Gaat dat werken? Want in het verleden is dat Malinese regeringsleger... natuurlijk ook wel eens getraind. Ja, nee, dat, dat, dat is een beetje het probleem van Mali. Dat, uh, er wordt heel veel energie ingestoken door allerlei donoren om ja, om, om het land te helpen ontwikkelen en ook om dat leger dus te trainen. Dus de Amerikanen die, uh, al, uh, al tien jaar lang waren die bezig met het trainen van het Amerikaanse leger. Um, en dat heeft eigenlijk nooit zo heel veel, heel veel opgeleverd. Uh, het grote probleem met Mali is eigenlijk... Dat, dat heel veel hulp niet op de plek van bestemming terechtkomt. En er uh, is bijvoorbeeld zo'n Wikileaks-bron... Uh, mm -hmm. waarin de Amerikanen klagen dat... Een, uh, die hadden een heleboel auto's cadeau gedaan... en uh, communicatieapparatuur. En toen hadden ze een training georganiseerd. En toen bleek een aantal van die auto's... Ja, niemand bleek eigenlijk te weten waar die gebleven waren. En ja, dat is... Ja, de, de Europeanen denken dat ze het beter kunnen, maar ja, ik, ik vrees dat dat een beetje naïef is om te denken dat het nu allemaal uh, zal veranderen en dat die hulp wel op de plek van bestemming terecht komt. Maar hoe dan ook, morgen hadden ze wel presidentsverkiezingen, daarom spraken we even met elkaar. Dankjewel Gerbert, Gerbert van de A, historicus en kenner van Mali. Graag gedaan.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 Leap me alone in the broad daylight You get your money, you get your night Just leave me alone up in the... I need some shit of my own, I need a throne Not some razors And who you think you are, screaming Hollywood burn You really wanna stop it, then burn your sperm Cause this here, be going on, until it's not And then a little more Jay, daylight Leaving me alone in the broad daylight Daylight, in the broad daylight Broad daylight, in the broad daylight day day day. Bro, don't leave me alone IN de BROAD DAYLIGHT IN THE BROAD DAYLIGHT, in the broad daylight. Gabriel Rios in de broad daylight. Als dan de Tour de France directeur Christian Prudhomme ligt... dan komt er geen Tour de France voor vrouwen. Hij zei dat gisteren in een reactie op een petitie... van verschillende internationale wielrenners op zo'n Tour Féminin. Marijn de Vries, wielrenster... Presentator tegenwoordig op televisie, columnist, wat al niet meer zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Geen Tour voor de vrouwen. Um, ja, als het aan de toerdirecteur dus ligt, had je een beetje zo'n reactie verwacht? Nou, ik vind zijn reactie eigenlijk heel vreemd. Omdat uh, ASO de organisator van de Tour, al eerder deze week heeft gezegd... dat ze juist wel met uh, de vrouwen om tafel willen. Dus ja, zijn reactie verbaast me eigenlijk nogal. Ja, hij zegt, de Tour is een machine die je niet steeds groter kan laten worden. Ja, nou, ik denk dat als je er een aan vast zou plakken... dat het niet eens uh, relatief zo heel veel groter zou worden. Maar wat me vooral stoort is dat zo iemand uh, vooral denkt in wat niet mogelijk is... in plaats van wat wel mogelijk is. Conservatief. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ja, conservatief. En dat, dat weet je natuurlijk wel een beetje van Frankrijk. Maar dan denk ik, uh, ja, als je, als je zo'n petitie een beetje serieus wilt nemen... en inmiddels staan er 80.000 handtekeningen onder... Uh, dus de publieke opinie wil ook wat... Uh, dan zou je toch op zijn minst kunnen zeggen van we gaan met jullie om tafel, zoals de ASO ook gezegd heeft. Dus, uh, maar wat zit ja, In die zin vind ik dat raar. En dan ook nog een beetje kinderachtig gaan lopen doen van ja, die vrouw die hadden ook niet de petitie moeten beginnen. Dat vind ik niet netjes. Dan denk ik ja, er is zo vaak geprobeerd om met hem te praten. Yeah. Dat wil hij niet. Uh, nu hebben we een andere manier bedacht om te kijken hoeveel mensen er uh, eigenlijk voorstander van zijn. Uh, dan blijkt dat er heel veel te zijn. Dan gaat hij daar een beetje ja, over lopen zeuren van... Uh, ja, die petitie, dat vind ik eigenlijk stom. Ja, komen jullie een beetje te veel in zijn imperiumpje. Nou ja, dat gevoel dat krijg je er dan wel van... Uh, het is natuurlijk een instituut voor de Fransen. Ik snap ook wel dat je daar niet zomaar dingen aan kunt veranderen. Uh, maar je kunt op zijn minst openstaan voor gesprek. Ja. Wat, wat, want wat, wat nu? Het gesprek met uh, de ASO natuurlijk. Dat, dat wel. Maar misschien een eigen initiatief anders uh, beginnen? Ja, dat, dat zou misschien ook een idee zijn. Maar dat is uh, uh, praktisch, uh, organisatorisch uh, wel nog veel ingewikkelder. Dan moet er een hele nieuwe organisatie opgezet worden. Ik denk op zich, de organisatie st staat er al. Het enige wat we zouden moeten doen is uh, ja, vrouwen voor de mannen uit laten fietsen. De wegen zijn de hele dag afgesloten. Uh, alle logistiek is er, alle media zijn er. We starten niet in dezelfde plaats. Dus ook uh, het argument van ja overnachting is zo moeilijk. Dat, dat vind ik eigenlijk een beetje een raar argument... want dan zouden ja. verderop in de etappe instappen. Um, dus ik denk dat een nieuwe organisatie opzetten alleen maar heel erg veel meer werk is... En, en dat het heel praktisch is om eerst te kijken naar wat herhaalbaar is... binnen de bestaande organisatie. Ja, hij moet gewoon niet zo koppig zijn. de junioren <lacht> rijden er ook vooruit ten slotte bij, bij de huidige Tour. Goed, uh, nou, en en te ja? weten hoe het gaat bij de ASO. Want uh, zij organiseren ook de ronde van Qatar en de Waalse Pijl. En daar rijden wij ook voor de ban uit. Dus in die zin is, um, is het ook niet echt een argument van... ja, dat kan allemaal niet, want ze doen het al. Goed. Welkom uh, in de... welke heel leven? In 2013 zou ik zeggen. tegen ja. Christian Pludon. Marijn, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. De zaterdagochtend gaat natuurlijk verder. Peter is er gelukkig weer. Mieke is er natuurlijk ook in de Tros Nieuws -show. Ze hebben het over nuon. Friese paard staat in de belangstelling. En ze vragen zich af hoe het nu verder moet met de raamprostitutie. Kamerbreed komt vandaag uit Almere. Kees Boman heeft vanaf 11 uur Annemarie Jortma, de burgemeester, al daar aan tafel. Kortom, het wordt een mooie dag. U hoeft alleen maar een beetje op de buien te letten. Goedemiddag, met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 Bij gevechten tijdens protesten in Egypte zijn zeker 17 mensen omgekomen. Aanhangers van het leger en de interimregering gingen gisteren en vannacht massaal de straat op om hun steun te betuigen. Net als aanhangers van de afgezette president Morsi. Op meerdere plekken gingen die twee groepen met elkaar op de vuist. De IVD heeft de Iraanse ambassadeur in Nederland maandenlang afgeluisterd, dat schrijft NRC Handelsblad.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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuw show. Het is uh, ruim drie minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben over de onrust op de energiemarkt. Naar aanleiding van de rampzalig genoemde overname door het Zweedse vattenval van Nuon. Daarna komt Willem Post. Met hem gaan we het hebben over de ophef rond de burgemeesterskandidaat van New York, Anthony Weiner, die het niet kan laten om pikante foto's uh, via sms te versturen aan uh, dames. Dan de zwarte parel. En dan heb ik het over het Friese paard. Enorm populair. Sinds de film Zorro niet meer aan te slepen. Vooral uh, rijke Aziaten en Latino's zijn er dol op. En het laatste onderwerp is een nieuwe manier om een Aorta-klep te vervangen. Om tien uur komt Dolf van der Weij. Ja, een naamgenoot blijkt een landgoed te hebben waar je in een lakentje begraven kan worden. Een zogenaamde natuurbegraafplaats. Correspondent Soutberg uh, vertelt over het afsluiten... van de verkeersader in Rome, Via de Fiori, Fori Imperiali. Een interessante weg uh, qua geschiedenis. Arie Storm de boeken en Rutger Ponsen... over de machtigste vrouw ter aarde in de kunstwereld. Maar we beginnen met iets waar we de hele week... al heel veel spektakel over hebben gehoord. Exact, want met het sluiten van alle Utrechtse raamprostitutie... is voorlopig een einde gekomen... Aan een roemruchte geschiedenis. De bootjes op het zandpad langs de vecht trokken decennia lang... en dan echt van vroeg tot s'avonds laat... een bondes toet mannen. Ze waren op zoek naar betaalde seks. Maar volgens de gemeente, onder aanvoering van burgemeester Aleid Wolfse ging de prostitutie gepaard met misbruik en mensenhandel. En dus zijn de exploitanten gesommeerd de ramen te sluiten. Het gevolg. Jan en Alleman bemoeit zich ermee. En de prostituees zelf, die zitten ook niet stil. Want er wordt volop gewerkt aan een doorstad. We gaan daarover praten met Boesra Dibi, gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. U, u houdt ze al een tijd bezig met... Uh... Dit wereldje? Ja, sinds ik uh, in 2006 raadslid ben geworden heb ik eigenlijk uh, deze portefeuille. Dus hou ik me inderdaad mee bezig. En, ja. en waarom uh, precies? Is persoonlijke belangstelling of is dat ook oh, echt iets? Nou, op het moment dat je portefeuille is verdeeld, dan, uh, kun je kenbaar maken wat je interesseert. Nou, dit ja. is zijn een van de onderwerpen waar ik uh, ja, toch wel iets uh, mee heb. Ja. Uh, er wordt gewerkt aan een doorstart. Um, wat is dat? Nou, die doorstart uh, houdt in uh, twee dingen. Het belangrijkste is de coöperatie. Uh, en dat is eigenlijk een soort uh, organisatie van en door uh, de prostituees, de vrouwen zelf. Uh, die dan uh, zelf bootjes kunnen gaan huren en de eigen regie weer uh, terug Waardoor je de uh, pooiers kwijt bent. Dat nou ja, dat is, dus het, ja dat, is, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, maar dat is de theorie natuurlijk ook, hè? Ja, dat is een theorie. Maar dat moet ook uh, in de praktijk gewoon goed gaan werken. Want wat je nu ziet, is er zit altijd een exploitant tussen. Nou, dan heb je allerlei pooien die zich ermee bemoeien. En dat werkt ook allemaal heel erg uh, uh, ja, veel mensenhandel uh, in. Uh, ja, dan krijg je allerlei situaties die je niet wil. En uh, wij hebben nou juist gezegd... als je zo'n coöperatie gaat starten... dan geef je die vrouwen de regie uh, zelf terug. Dan uh, kunnen zij bepalen wat ze wel doen en wat ze niet doen. Uh, waar ze dat geld aan uitgeven. Dat is natuurlijk nu niet zo als je onder mm. dwang werkt. Dan moet je alles... Uh, maar even nog, Je ziet natuurlijk onmiddellijk op het moment dat zo'n coöperatie uh, staat... dan komt het oude maffiaprincipe gewoon boven. Dan komt er eens iemand langs. En luister, vrouwtje, het is allemaal wel leuk dat jij dat in je eentje wil. Maar als je niet wil dat je tent afbreekt uh, of glazen krijgt... dan zou je wel moeten betalen. Nou, dat weet ik niet. Kijk, als je zorgt dat die coöperatie gewoon goed opgezet wordt... ook met een soort bestuurachtig iets waar mensen in zitten... die dat ook goed kunnen controleren, die die vrouwen ook begeleiden... Uh, dat je de vrouw ook weerbaar maakt... En want daar gaat het ook over, dat ze ook nee durven te zeggen... en ook uh, de eigen regie terugpakken... dan uh, denk ik dat je een behoorlijke drempel hebt ingebouwd... om die mensenhandel uh, tegen te gaan. Kijk, 100% zal je het nooit tegen kunnen gaan. Uh, maar uh, ik heb liever zo'n coöperatie... waar de vrouwen zelf het recht hebben om te doen en laten wat ze willen... dan dat ze afhankelijk zijn van een pooje nu. Willen die vrouwen dat zelf ook in zo'n coöperatie werken? Er zijn een aantal vrouwen die dat heel graag willen. En daar is dus nu ook die uh, uh, vereniging Vrouwenrecht mee bezig. Samen met de vrouwen die het wel willen. Maar niet allemaal dus? Nee, niet allemaal. En dat is natuurlijk ook... Dit is nieuw, hè? Dit is nieuw, dit is uniek eigenlijk in Nederland. Dit, dit hebben we nog nooit uh, gedaan. Uh, dus je moet het ook zien als een soort beginpunt. En ik heb zoiets van, als we beginnen, dan kan het later ook uitgroeien uh, tot iets uh, groters. En dan kun je ook de vrouwen die wat kwetsbaarder zijn en die het niet zo gauw uh, uh, uit eigen initiatief doen, ook uh, meekrijgen. En het is de bedoeling dat dat dan ook een soort voorbeeld uh, wordt voor uh, de rest van het land? Ja, Hoe dat het denk ook ik wel. Kan. Ja, zeker, tuurlijk. Want zijn er geen buitenlandse voorbeelden? Het lijkt namelijk zo volstrekt logisch en eigenlijk helemaal een uh, ja. simpele oplossing. Ja, inderdaad. Uh, ik ken geen buitenlandse voorbeelden. Ik weet in ieder geval dat het in Nederland niet zo is... Uh, kijk, de aanleiding is ook geweest... ik heb dit niet zelf bedacht, hoor. Op een gegeven moment, uh, om, omdat dit allemaal uh, speelde... zijn een aantal vrouwen hebben mij en Helene de Boer van GroenLinks gevraagd... middels een brief, zouden jullie dit nou eens aan de burgemeester willen vragen... of hij dat een goed idee vindt en of hij ons wil ondersteunen. Dat hebben we gedaan. En daar stond de burgemeester ook positief uh, tegenover. En daar is hij vervolgens mee aan de slag gegaan. Um, en ik, uh, ja, ik hoop gewoon dat het uh, succesvol is... zodat die vrouwen gewoon snel weer aan het werk kunnen. Ik begreep dat er zich ondertussen ook een beveiligingsbedrijf gemeld had. Ja. Is dat positief? Ja, kijk, het is, en dit beveiligingsbedrijf gaat niet over de boten waar we het nu over hebben. Hè? We, er, er, zijn, er, is al, er zijn twee vergunningen al ingetrokken en dat gaat dus over tien boten. Ja... Hoeveel zijn er in totaal eigenlijk verboden? Uh, ik geloof iets van 200 of zo. Dat is dat is zo vol Of 140 ja, jaar. Ja, ja, ja. jaar. Ik niet ja, helemaal precies. Ja. Maar ja, het zijn er behoorlijk veel. En er gaat ook enorm veel geld in om hè. Uh, vergis je niet, het gaat echt om miljoenen. Ja, en gelieerd aan allerlei andere zaken. Ja. Over de middelen, wapenhandel enzovoort. Dat, ja, ja, het dat is, is een, problematisch. Het de is een onderwereld gewoon. Ja. Het is een hele schimmige wereld en daarom uh, en, en he, die mensenhandel dat is echt een groot probleem. Ik weet ook dat veel mensen zoiets hebben van ja, uh, waar heb je het over? Het valt allemaal wel mee, maar het valt echt niet mee. Het valt helemaal niet mee. En het is ook heel moeilijk om dat ook uh, zeg maar heel concreet te maken. Mensenhandel aanpakken is heel lastig. Simpelweg omdat degene die het betreft zich uiteindelijk niet bij de politie melden. Omdat ze meestal ook nog via een illegale dekmantel hier gekomen zijn. Enzovoort, enzovoort. Hè? Twee, ja, twee, twee dingen eigenlijk. Vrouwen praten bijna niet. Die durven ook niet. Dus het is heel erg moeilijk om die vrouwen te bewegen iets te doen. En de bewijslast, hè? het is heel erg moeilijk... Om, uh, om concreet bewijs te verzamelen. Uh, maar in dit geval in Utrecht uh, is de vergunning ingetrokken... omdat uh, de exploitant, uh, uh, om, ja, omdat daar, uh, ja, hij was bezig was met het faciliteren van mensenhandel. En dan heb je wel een reden om die vergunning in te trekken. En dat vind ik ook een goede zaak. Is nu hoor. alles ook dicht eigenlijk? Ja, alles is dicht. Het is helemaal stil. Ik ben er gisteren nog uh, langs gefietst. Nou, Het is echt... En, en waar gaat men dan naartoe? Want er zal wel een andere plek ja. zijn in de stad, of niet? Nou ja, je hebt de Europalaan nog. Um, en dat is een hele specifieke groep die daar is. Dat zijn vooral verslaafde prostituees. Uh -huh. Dus of die klanten daar nu naartoe gaan, dat, uh, nou ja, dat vraag ik me af. Dat denk ik eigenlijk niet. Uh -huh. En waar ze nu naartoe gaan, dat is een goede vraag. Misschien dat een aantal vrouwen thuis uh, zich gaan prostitueren. Dat kan. En dat is toch ook de bedoeling van de gemeente niet? Hè? Nee, zeker niet. Uh, het mag, hè. je mag je thuis prostitueren. Maar uh, dat lijkt me niet handig. Het is want, heel onveilig. Want de, de klanten die roeren zich ook. Ja. Kijk, dat is natuurlijk de, de hoerenloper. De, die laat zich meestal niet in het openbaar zien. Hè? Die blijft altijd in alle gevallen buiten schot. Maar in dit geval... Uh, heeft u zich wel uh, vertoond, zo gezegd? Een aantal wel. Nou en die aantal, zijn ja. nou, ongelooflijk boos. En die vinden dat wij de vrouwen in de steek uh, laten. Maar helaas is het zo dat ik niks hoor over die mensenhandel. Dat is weer uh, de andere kant. Daar ook helemaal niks over. En mensen zijn heel boos. Uh, ik denk, uh, gaat u naar de, de Europalaan? Ze? Nou, schreeuwen. Uh, vorige week was dat voor het stadhuis heel erg uh, schelden, schreeuwen. Tegen jullie persoonlijk ook? Ja, ook. Maar ja. goed, het hoort erbij. Ja. Want je, krij je krijgt pakken stront over je heen? Ja, je krijgt wel wat over je heen, ja, zeg maar. Maar dat, ja, het hoort erbij. Ja, en waarom is... eigenlijk? Waarom hoort het er eigenlijk bij? Ja. Dat zegt u steeds, maar ik vind nou ja, het er eigenlijk helemaal omdat, niet bij. Uh, omdat als je bepaalde beslissingen in de politiek neemt... die um, uh, niet goed vallen bij bepaalde mensen... Nou. Ja, dan, gaan, dan worden mensen boos, gaan ze schelden... gaan ze uh, vervelende mails sturen. Ja, dat, dat nou is ja, nu helemaal dat zo. Dat is tot daartoe, daar maar die klantengroep... dat is tot nu toe eigenlijk altijd een, een, een groep geweest... die zich liever verdekt opstellen nou ja. dan gewoon uh, in de publiciteit te komen. Ja, maar ze komen niet allemaal in de publiciteit. Ik heb het nu over twee, drie uh, mannen die ik gesproken heb... Maar de rest uh, vertoont zich dan niet. dan tegen u? Ja, boosheid, schelden. Uh, waarom doen jullie dit? Pak de mensenhandelaren aan. En niet uh, de vrouwen, jullie uh, schoppen ze op straat. Uh, dat soort dingen. Hmm. Um, en dat, maar, maar, maar niet beseffend dat uh, de problematiek die daar speelt... zo ongelooflijk schrijnend is. Dat ik denk, dit is wel gewoon te verdedigen. Wat is we nou doen. de laatste zet om die coöperatie overeind te houden... met een behoorlijke beschermingsformule? Wat er nu moet gebeuren, en daar zijn ze ook mee bezig... is dat uh, de coöperatie, de vrouwen, in onderhandeling zijn met de exploitant... Want daar zijn die boten van. Ja. Om te kijken of ze het uh, kunnen verhuren. En die uh, organisatie moet opgezet worden. En ik heb begrepen dat het uh, aanstaande dinsdag... Uh waarschijnlijk gaat lukken. Maar de man die die boten moet verhuren, ja, die zal ook toch wel moeten, want je kan moeilijk uh, 200 sportvissers uh, aan, die, aan die bootjes hebben, want die betalen niks. Nee, maar die exploitant moet natuurlijk wel verdienen, die wil zijn boten kwijt. Maar wacht even, en... er zijn 200 boten, daar zijn er verschillende men, uh, eigenaren van die boten? Nee, de laatste exploitant, die had 70% van het aandeel, dat zijn denk ik iets van 100 ja. boten of 80, ik weet ik niet precies, daar gaat het over. En die uh, is nu in onderhandeling met deze corporatie in uh, oprichting, om te kijken of hij de boten kan verhuren aan, aan deze de corporatie. Ja. Want, want die exploitant, dat was niet iemand die uh, uh, linkjes had met de onderwereld. Nou, deze exploitant, daar is de vergunning van ingetrokken, okay. omdat hij uh, verdacht wordt van het faciliteren van mensenhandel. Maar die, die heeft dus. bedoelt u met exploitant ook eigenaar? Uh, ja. Ja, de, dus ja is, ik weet niet of hij de daadwerkelijke eigenaar van de boten is. Ja. Hij is wel de exploitant. Ik geloof dat daar nog een baas boven dus zit. Dus er moet een nieuw iemand komen. Uh, nou, de coöperatie dus. Die, die, die gaat moet het, het zelf exploiteren. Ja, okay. ja, ja, ja, ja. ja, dat is de bedoeling. In eigen beheer, de regie terugkrijgen... zelf bepalen waar het geld naartoe gaat. Um, en dat is de bedoeling. Conclusie, uiteindelijk zal er wel iets uh, moeten komen... een oplossing voor, en voor de dames en voor de klanten... want Utrecht zonder prostitutie, dat gaat niet, hè? Nee, raamprostitutie Utrecht blijft staan... Uh, en uh, uh, mensen kunnen gewoon weer terugkomen naar het zandpad. En, dan, en die coöperatie moet er gewoon komen. Okay. Maar er wordt werd op een gegeven moment ook gezegd van ja, uh, dat zandpad, dat is natuurlijk een hele mooie plek. Daar langs die vecht is het toch? Ja. En dat, daar wil de gemeente misschien hele andere zaken neerzetten die wat lucratiever zijn. Ja, ik weet niet waar het verhaal vandaan komt, maar dat klopt niet. Nee. nee, ja, dat, er, gaan allerlei, nee, er gaan allerlei wilde verhalen rond, nee, echt ja, niet. De komt gewoon de gewoon, nee, nee, ja, ja. Heb ik al Nee, gelezen. er komt gewoon weer raamprostitutie, hoor, en oh. Um, oh, ja, uh, ja <laughs> nee, natuurlijk. Nog, nog heel even, uh, de, de burgemeester hè, die heeft natuurlijk in het verleden wel wat steek laten vallen. Hoe doet hij het nu? Ik vind dat hij het fantastisch doet, echt waar. Hij heeft het heel goed gedaan, heel zorgvuldig, heel goed gekeken, heel veel met de vrouwen ook gepraat continu ook in dat proces uh, ze op de hoogte gehouden... en bezig met die corporatie. Ik vind dat hij het echt heel goed heeft gedaan. En die krijgt, net als u, ook een bak rond over zich heen? Neem ik of, waarschijnlijk krijgt hij ook heel veel uh, toestanden over okay. zich heen. Mogen we u hartelijk danken voor de uitleg. Graag gedaan. U hoort de Boesra Dibi, Partij van de Arbeid, gemeenteraadslid in Utrecht... en al jaren bezig met de situatie van de prostituees in die stad. Hartelijk dank voor uw komst. Graag Hoe overleef je als bedrijf de crisis? Bij wie moet je aankloppen als het financieel even lastig is... In elk geval niet bij de banken. Eerder heb je tegenwoordig succes bij je buurman, broer of goede kennis. Crowdfunding is het helemaal voor het midden- en kleinbedrijf. Particuliere spaarders en beleggers springen in het gat... dat de banken die ooit door de staat werden gered... omdat ze zo belangrijk waren voor de maatschappij, laten liggen. Hoe het zover heeft kunnen komen en waarom de politiek... die toch ook de maatschappij vertegenwoordigt, hier niets aan doet... Dat bespreken we met hoogleraar ondernemerschap en innovatie. Erik Stam van de Universiteit Utrecht. Komt ja. ook uit Utrecht. We blijven in Utrecht. U, u ben, ja, ja <laughs> u, hebt het, u, u volgt dat natuurlijk ook allemaal. Uh, hè? Ja. Goed, oké. Okay, nou, we gaan het over iets anders hebben. Uh, ja, dat crowdfunding, hè, dat uh, is zich enorm aan het ontwikkelen. En uh, nu wordt er gezegd, het is eigenlijk al bijna een volwaardig alternatief... voor kredieten van, uh, van banken. Hè? In 2015 gaan particulieren wellicht... 255 miljoen ophalen voor bedrijven, dan nou, dat is toch een interessant teken destijds, niet waar? Ja, nee, tot voor kort uh, was het echt een kruimel. Dus stelde het niet zoveel voor. Maar uh, als we de, de ontwikkeling doortrekken, dan zou het zomaar eens 250 miljoen in 2015 kunnen zijn. Nou, ja, dan is het toch een serieus alternatief. Ja, waarom geven de banken geen. Uh, geen geld meer? Nou, het is een traditioneel probleem. Banken geven eigenlijk traditioneel te weinig geld aan innovatieve mkb-bedrijven. En er zijn een aantal goede redenen ervoor. Ik weet niet of ik de tijd heb om dat even uit te leggen. Uh, omdat bijvoorbeeld innovatieve mkb-bedrijven vaak geen track record hebben. zijn moeilijk in te schatten of ze daar wel geld voor kunnen geven. Ze hebben vaak geen uh, onderpand. Uh, dus als het misgaat krijgen ze vaak, uh, kan de bank het geld niet meer terug eisen. Uh, dus er zijn een aantal redenen waarom traditioneel uh, banken niet zoveel aan innovatieve mkb-bedrijven uitlenen. Maar ja. dat is nog eens verergerd in de crisis. Ja. Uh, sowieso omdat het natuurlijk minder markt is, dus banken worden sowieso al terughouden. Maar ook door de kapitaal die door de bankencrisis zijn gesteld. Ja, maar ik had net al even een kritisch zinnetje in mijn inleiding. Hè? De banken moesten overeind gehouden worden omdat ze zo belangrijk waren voor de maatschappij, maar als ze dan geld uit moeten lenen aan diezelfde maatschappij, dan geven ze niet thuis. Ja. Hallo? Ja, nee, dat is een terechte uh, klacht. Uh, je zou kunnen zeggen, de, de, de, de paar banken die we in Nederland nog hadden zijn zo'n beetje allemaal, uh, nou niet allemaal, maar een groot deel door de bank, door de overheid overeind gehouden. En uh, met als reden natuurlijk om een maatschappelijke functie te vervullen. En uh, nu doen ze dat blijkbaar uh, niet goed. Dat deed ze in het verleden al niet goed, maar nu nog slechter. Anderzijds ze kunnen ze er nu heel weinig geld mee verdienen. En door de kapitaal zijn ze die hen worden gesteld. Wordt het dan ook wel moeilijk gemaakt om hier een goede business case van te maken. Ja, maar dan is er toch iets heel raars aan de hand. De politiek, en uh, u als oogleraar weet dat maar al te goed. Als er een land in de problemen zit, dan is de MKB uiteindelijk altijd wordt gezegd. De drijvende kracht om te zorgen dat de economie in zo'n land weer gaat draaien. Dat zegt Rutte ook. Dan heb je dus genationaliseerde banken. Je bent dus eigenaar als politiek van die banken. En je verplicht ze op geen enkele manier om te doen... wat jij vindt dat het met die economie moet gebeuren. Dan is er toch iets bizarrs aan de gang. Ja, nee, je zou kunnen zeggen... de bedrijven die het minst of het het minste nodig hebben... de grote bedrijven die hebben de makkelijkste toegang tot de financiering. En de bedrijven die het het meest nodig hebben... Ja. de innovatieve mkb bedrijven hebben de slechtste toegang. Dat is een schrijnende situatie die alleen maar schrijnender is geworden. En die door de nationalisering van de banken eigenlijk... Uh, nog erger is geworden, want er zijn niet meer aanbieders gekomen, eerder minder. Anderzijds is het wel dat de overheid uh, een aantal andere regelingen heeft genomen. De borgstellingskredietregeling en uh, een aantal andere uh, MKB-fonds. Bijvoorbeeld, ik geloof 500 miljoen zit erin. Die wel proberen om dat gat te vullen, maar mm -hmm. niet goed en niet voldoende. De, de, de, dat zal ik gelijk met u eens zijn. Nou, dan kunnen ze maar weer blij zijn dat, dat crowdfunding zo'n hoge vluchten neemt. Ja. Uh, maar uh, kan dat een volwaardig alternatief zijn voor het krediet dat banken verstrekken? Want dat ja. is toch nog wel wat haak en oog aan, lijkt me. Uh, nou, traditioneel worden, laten we zeggen, de, de starters die niet door de bank worden gefinancierd, door Family, Friends en Fools gefinancierd. En uh, nou ja, dat wordt nu door crowdfunding nog alleen maar groter. Dus dat is uh, in zekere zin een, een, een, een mooie ontwikkeling dat uh, dat gat nog beter wordt opgevuld door crowdfunding. Uh, crowdfunding is uh, re relatief nieuw. Uh, ja, je uh, kent het uit de kunstwereld. Daar ja. is het volgens mij begonnen. Van nou, Houd... de, de eerste was Celeband 2006. Precies, popgroepjes. Uh, Popgroep. Oké, oh, okay. ja. nou, dus <laughs> maar dat is toch ook een ja. Ja. Nee, dat klopt. En uh, een beetje tot mijn verbazing is ook het ministerie van OCW... heel erg geïnteresseerd in crowdfunding... Ja, hij als alternatief voor culturele de investering. daar zijn van de verantwoordelijkheid af, toch? Uh, dat zou de cynische interpretatie zijn, nou ja. ja. Maar u, u zei net heel serieus... 255 miljoen. In 2015 ja. is een serieus bedrag. Ja. Dat is best een serieus bedrag. Maar niet om dat MKB echt vlot te trekken. Zo is het toch? Nee, nee, nee. kijk die, dat MKB heeft miljarden nodig. Niet 250 miljoen. Uh, anderzijds is het lang zeggen van, van 0 naar 250 miljoen extra. Dat is op zich mooi. En ik denk dat de kracht van crowdfunding ligt vooral in het, de specifieke signatuur van crowdfunding. Crowdfunding gaat over uh, financiering krijgen van mensen die erbij betrokken zijn. Uh, die bepaalde doelen hebben ook met dat geld. Dus het, het, het stimuleert vooral uh, nieuwe initiatieven in de culturele sector, in de sociale sector. En ook voor een deelt, gedeelte in de innovatieve MKB. Uh. Maar daar is nog wel een uh, verschil in. Want in de culturele sector, daar wordt er gewoon gezegd, wij willen graag dit kunstproject doen. En dan uh, kan je geld geven. Maar bedoel, het is niet zo dat je daar nou echt... Dat is meer een gift, lijkt mij. Ja. Hè? Ja, ja, je krijgt soms een aardigheidje of je mag een keer ergens komen eten. Maar ja. daar doe je het niet voor. Ja. Hier is het heel anders, begrepen. ik. Want ja. hier zeggen mensen van ja, als jij je geld erin stopt, dan krijg je rendement. Ja. ja, je bent er niet helemaal zeker van, maar desalniettemin. Dus dat is toch een andere opzet. Het wordt professioneler, zo gezegd ja. ja, je hebt uh, grofweg vier type crowdfunding. Inderdaad, het eerste wat u net noemde is donaties. Dus dat varieert tot geld geven aan een, een uitvoering uh, tot uh, bijvoorbeeld Alpe d'Uzesse voor, voor het kankerfonds. Nou, dat is toch, ik uh, geloof, 30 miljoen is er vorig jaar uh, uitgekomen. Ja. Dus dat is op zich een heel mooi initiatief. Maar wat we het vandaag over hebben zijn vooral uh, de investeringen. Het zij voor uh, dat je vooruit betaalt voor een product wat nog gemaakt moet worden. Het zij dat je een lening uh, geeft. Het zij dat je aandelen krijgt van een uh, onderneming. En dat zijn eigenlijk nog nieuwere vormen. Uh, daar zit nog meer onzekerheid om. Maar daar wordt wel verwacht dat daar in de komende jaren echt een groeisprong wordt gemaakt. In Nederland zijn er relatief veel platforms. Dus die, laat maar zeggen, de regelen dat de aanbieders en vragers van dat geld bij elkaar komen. Uh, in Nederland zijn er relatief veel van. Ik denk dat we in Nederland nou, in de top drie van de wereld staan uh, qua uh, crowdfunding platforms. Dus dat heeft heel veel potentieel in Nederland, nog meer dan in andere landen. In zekere zin gaat het weer terug naar de oorsprong van de banken? Ja, nee, de Raiffeisenbank, de voorloper van de Rabobank, is ooit ook opgezet... door uh, mensen uit een uh, gemeenschap die hun geld bij elkaar legden en keken naar lokale projecten. Je zou kunnen zeggen, nou, dit is gewoon oude wijn en nieuwe zakken. Maar dat is toch niet helemaal waar, want het is oude wijn en nieuwe digitale zakken. Want weliswaar is die eerste fase zijn die vrienden en familie heel erg belangrijk. En die zijn niet altijd lokaal, maar wel vaak lokaal. Maar de crowdfunding en door die digitale platforms kun je ook mensen eh, interesseren... die in eh, andere uithoek van Nederland zitten of misschien zelfs in het buitenland. Bijvoorbeeld Band haalden de meeste investeerders uit buiten Nederland. Ja. Dus uh, er is wel meer aan de hand. En het kan veel groter worden. En vandaar dat we, ik denk, die 250 miljoen moeten nog maar eens zien. Maar enig optimisme is denk ik uh, wel uh, terecht. Maar dan komt er nog een klein addertje onder het gras uh, tevoorschijn kruipen. De rendementen, waar Mieke ja. het er net al over ja. heeft... daar uh, gaat het opeens om een rentepercentage. Tussen 18 en soms al 12 procent die betaald moeten worden. Dan zou je toch zeggen... Dan is het toch een politieke verantwoordelijkheid. Als je werkelijk je MKB weer overeind moet krijgen. Bovendien, Henk Kamp, een minister, zegt dat letterlijk. Dan heb je toch gewoon de machtsmiddelen in handen om daar iets mee te doen. Ik vind het zo volkomen onbegrijpelijk dat dit al tijdenlang gewoon niet aangepakt wordt. Ja. Nou, het is niet waar dat het niet aangepakt wordt. Er worden wel echt wel uh, overheidsmaatregelen genomen. Je kan zeggen dat het nog niet genoeg is en niet goed genoeg. Dat, dat, dat ben ik misschien wel met u eens. Uh, die rendements van 8 tot 10% procent moet ook in de gaten houden dat uh, zo'n 50% procent van die projecten het niet, niet haalt ja. uh, binnen 5 jaar. Dus dan gaat ook heel dus veel. De banken hebben gelijk dat ze het geld er niet in steken. Uh, uh, nou ja, maar dat ze in ieder geval wel hoge, uh, rende, uh, hoge uh, rentepercentage vragen. Want het is een, het is een high risk, uh, een, een, hoge, een investering met hoge risico's. Dat, en, en dat geldt trouwens ook voor de crowdfunding-investeringen. Mensen ja. denken: van, nou, dat is mooi en ik, krijg, ik leg mijn geld in en ik krijg garandeerd minstens 2% per jaar terug. Of meer dan dat. En dat is meer dan mijn spaarrekening. Maar zo is het ook weer niet, omdat heel veel van die projecten halen het niet. En, oh, en dan, krijg dan krijg je niks. Geld terug. Ja, dus het blijft een, een hoge risico-investering. En misschien zou het ook nog kunnen dat crowdfunding ervoor zorgt... dat, uh, als, dat financiële instellingen later wellicht eerder geld uitlenen aan bedrijven. Hè? Dus ja. dat, dat de ja. bank dan denkt, oh nou dat gaat goed, dan kunnen we ook wel... Uh... Ja, in zekere zin, en dat zou natuurlijk het mooiste scenario zijn... zou het als een soort hefboom als een soort, uh, of als een, een, een opwarmroute uh, kunnen... Samen doen. Uh, nou, in eerste instantie willen de banken dat toch nog steeds niet doen... maar je zou het als een, in, in technische termen, social due diligence... dus dat je de crowd, wow, wow, wow, wow. De, de menigte, uh, een kredietwaardigheidscheck creditwaar, laat doen. Okay. Dus als ja. de menigte, en dat vaak is natuurlijk niet de menigte... maar dat zijn de kringen van mensen om uh, ja. zo'n ondernemer heen... en later nog een groter omdat met het crowdfunding... kun je met digitale interacties ook grotere groepen... Overtuigen. En als er zoveel mensen overtuigd zijn dat dit een haalbare uh, business is en, en ook afnemer worden, ja, dan wordt het risico voor de bank een stuk kleiner en dan zullen ze eerder investeren. En dat is natuurlijk een beetje een droomscenario voor de, voor de economie, dat dit inderdaad een gat gaat oplossen, wat de banken zelf niet oplossen, ter goede of ter kwade trouw. Dat laat ik even in het midden. Nee, maar nog even, kunt u nou nog één keer uitleggen waarom die politiek gewoon niet hier een hard standpunt overheen, overheen uh, gooit? Want het is zo voor de hand liggend. Ja, nou dat is, dat is toch een beetje de twijfel. Uh, enerzijds uh, willen ze de banken redden om uh, geen grote schok uh, teweeg te brengen. Waardoor misschien de paar banken die we nog hebben in Nederland omvallen. Ja, en zal wel moeten. En een enorme onzekerheid ontstaat over het betalingsverkeer. Uh, dus je kan zeggen van, nou ja, laat ze maar vallen. En dan, dan komt er vanzelf een oplossing. Nou, die oplossing komt wel, maar dat duurt even. En dat is zo ontwrichtend. Dus dan moet de overheid wel ingrijpen. Anders kun je zeggen, van, ja als ze ze overnemen... dan moeten ze ook het hecht in de handen nemen en zeggen wat er al moet gebeuren. Ja, daar zijn ze een beetje terughoudend over. Ze zeggen van, ja, het zijn wel, we willen wel als private bedrijven uh, laten functioneren. En we willen niet op de stoel van uh, de CEO van de bank gaan zitten. Of dat terecht is of niet, uh, daar kunnen we lang over discussiëren. Uh, wat er het geval is, is dat MKB-bedrijven te weinig financiering krijgen... doordat uh, de bank niet die functie serieus nemen... en dat ze die nog minder serieus nemen in tijden van crisis. Gedeeltelijk veroorzaakt door de bankeneisen... die wel gerelateerd waren aan die financiële crisis. Gedeeltelijk door alle oude factoren... doordat ze gewoon moeilijk kunnen inschatten... wat de risico's zijn van dat soort ventures. En crowdfunding levert een alternatief... om wel die inschattingen te kunnen maken. En de stelling dat je je economie ongeveer lam legt... als je op deze manier doorgaat met het bankenstelsel... op deze manier en het uitleencapaciteit daarvan... op dezelfde manier laat gaan... Die is toch zo helder als wat? Als, als er geen alternatief komt, uh, dan uh, houden we een pijn die lang uh, voort blijft ja. vrees ik. Ja. En dat is toch een politieke verantwoordelijkheid? Ja, nou gelukkig nemen ze nu wel crowdfunding serieuzer... en hoop ik dat ze dat uh, niet in de weg gaan lopen. Zelf in, in uw omgeving een uh, project uh, gesteund? Uh, ja, maar dat is dan het donatiemodel. Okay. U had weinig vertrouwen. Oh nee hoor, maar ik vind het een heel sympathieke manier om ja, geld bij elkaar type. te krijgen. En door dat digitale platform wordt het ook wel voor mensen makkelijker om zich te committeren. Oh. Uh, als, als jij een project begint en, en je vraagt gewoon geld aan je buren en vrienden... dan zullen ze dat misschien de enige terughoudend ah, hebben. Maar als het transparant wordt via zo'n platform... wordt het gemakkelijker voor hen om uh, zich te committeren. Bij Stellet Band kregen de investeerders kregen een cd toegestuurd. Wat kreeg u voor uw donatie? Uh, niet zo'n goed gevoel. <laughs> Oké, okay. dat is soms ook al een heel fijn. Een goed gevoel. Zeker. Hartelijk dank. We spraken met hoogleraar ondernemerschap en innovatie Erik Stam. Het ging dus over crowdfunding en kredieten. Als u er meer over wilt weten, kunt u altijd terecht. Dat geldt ook voor andere onderwerpen. Nieuwshow.nl. Ik dank de gasten. We gaan zometeen met nieuwe gasten verder. We beginnen zometeen met Jan-Paul van Soest. Het gaat over die energiemarkt. Ja, daar is ook weer een hoop te doen. Nou.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 Over de jacht op bestsellers. We hebben eigenlijk de boel helemaal omgegooid. Andere covers, andere titels, uh, andere mensen eromheen. En het leuke is dat hij ook in het Nederlands heel goed verkoopt. En een kijkje in de digitale platenkast van actrice, zangeres en basgitariste Hadwig Minus. Vanmiddag van half 3 tot half 5, zomers Opium op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.